In het pand aan de Keizersgracht zou onder meer een modellenbureau zijn gevestigd. Een naastgelegen pand raakte door de brand beschadigd. De marechaussee heeft bij nieuwe controles rond de grenzen afgelopen maand 111 illegale vreemdelingen aangehouden. Sinds 1 juni mag de marechaussee de grenzen weer verscherpt in de gaten houden. Eerder was dat nog verboden, omdat het in strijd is met het Schengen-verdrag. Officieel worden de nieuwe controles in de hele grensstreek gehouden en zijn ze gericht tegen illegale en grensoverschrijdende criminaliteit. De marechaussee erkent dat vooral naar illegale wordt gezocht. De rechtbanken van Roermond en Zutphen hebben inmiddels geoordeeld dat deze controles ook niet mogen, omdat mensen worden gecontroleerd zonder dat er een concrete verdenking is. Minister Leers is tegen de uitspraken in beroep gegaan.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 Er zijn tot nu toe zeker 250 kostbare voorwerpen gevonden. Het weer. Er trekken stevige buien over het land met plaatselijk wateroverlast. Morgen is het overdag bewolkt met af en toe regen en maxima rond 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 Onze 16-jarige verslaggever ontmoet zijn grote heldin. We blikken terug op een bewogen jaar in Washington. En u hoort de beste live muziek van het afgelopen jaar. En meer muziek live hier vanuit de studio. Ape Nat Mais te gast. Welkom terug bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Ja, ons, uh, ons laatste uur als radio-dj, of radio duo radio pardon, DJ. Ja, als radio-duo moet ik zeggen, is aangebroken. Ja, het is wel jammer dat je het laatste uur zo begint, Kas. Ja, <laughs> nou ja het is maar goed dat ik het daarmee ophoud. Uh, mocht u nou uh, daarover iets kwijt willen of iets anders, of mocht u getuige zijn van nieuws... dan kunt u communiceren met ons via Twitter. Dat kan op het redactie WNL, het redactie WNL, of gebruik de hashtag WNL. Bellen kan ook met de redactie op 0800-1121, dat is 0800-1121. Het is uh, onze laatste uitzending voordat we met Zomer stop. Gaan en dan is er niks leukers dan terugblikken. Het afgelopen jaar hebben we aardig wat politieke kanonnen aan de telefoon gehad. En met het rechtse kabinet Rutte hadden we in ieder geval genoeg gesprekstof. Tijd om eens even te reflecteren op het politieke jaar. En dat doen we met niemand liever dan met onze vaste wnl analist Arend Jan Boekenstein. Goedenacht. Goedenacht. We hebben u het afgelopen jaar wel vaker gebeld voor een stukje politieke duiding naar de mensen toe. Bijvoorbeeld in oktober, toen het kabinet Rutte net was gevormd. Luistert u even mee naar wat u toen zei. Eerst is het tijd om iemand te feliciteren. Want deze man riep al 112 dagen dat er een rechtskabinet zou komen... en hij heeft gelijk, hij krijgt gelijk. uit een Boekenstein, goedenacht. Goedendag. Staat uh, de champagne al klaar? Ja, alle flessen zijn hier op. Ik ben totaal dronken. <laughs> dan, dan wordt het uh, vast spannend. <laughs> nou, dat fragment kwam uit oktober. Uh, u was uh, dolblij uh, met het rechtskabinet Rutte. Bent u nog steeds zo blij? Nou ja, kijk, weet je, ik denk dat het uh, toch goed is geweest uh, dat dit kabinet tot stand is gekomen. En waarom, als je dan een beetje een langere termijn uh, perspectief neemt. dan zou je kunnen zeggen dat de, de revolutie die Pim Fortuyn uh, met zich meebracht. Uh, uiteindelijk nu uh, geleid heeft tot een uh, uh, verandering uh, in de parlementaire samenstelling, in de democratie. In dat het kabinet was waar uh, mensen op uh, zaten te wachten. En de tweede reden is dat ik ook vind dat uh, als je een partij als Wilders hebt, ja, je, kan, je kan er beter mee samenwerken dan dat je dat in de oppositie laat. Hè, want dan kan hij aan alle kanten kan die blijven schreeuwen. Het is uiteindelijk dus natuurlijk die gedoogconstructie geworden. Dus Wilders kan nog steeds een beetje schreeuwen. Uh, hoe heeft dat gefunctioneerd tot nu toe? Nou, dat, dat is een goed punt. Dat je daar zegt, het was natuurlijk veel beter geweest uh, als je in de regering had gezeten. Hè. Maar weet je politiek is altijd onvoorkomen. Het CDA was absoluut niet bereid om die optie te steunen. Het was ondenkbaar voor het CDA. Dus dan moet je dus gaan kiezen. Ga je dan dus wel een rechtskabinet doen met een gedoogconstructie Of ga je over links? Dat was de keuze eigenlijk die je had. Hè? Ja. En dan lijkt het mij toch beter uh, om het, uh, dan met een gedoogconstructie te werken. Maar je... Uh, je hebt gelijk, je hebt het punt. Het is voor Wilders ook een hele interessante combinatie. Dit, hè? Want hij kan dus nu uh, zijn verantwoordelijkheid een beetje tonen binnen het kabinet En tegelijkertijd heeft hij heel veel vrijheid om te blijven schreeuwen. Nee, maar, maar denkt u dat dat zo doorgaat? Ik bedoel, Wilders heeft toch wel hoog ingezet met, met de Griekse, de Griekse uh, toestanden. Als daar nog geld heen gaat, dan weten we niet of dit kabinet nog wel blijft zitten, denk ik. Oké, okay, dat is natuurlijk is de grote vraag. Het is nog steeds overigens zo dat... Uh, eens voor dat Wilders aan. dat het, het, het, het gisteren allemaal nog veel erger wordt. en Italië valt, en noem maar op. Ja, Streef zou Wilders dan besluiten om door te bijden. Nou, Als je dat doet, dan kiest hij dus voor uh, verkiezingen. Hè. Ja, dan valt het kabinet. Dan valt het kabinet. En dan zou hij dus er wel op moeten hopen. Hè, dat hij als gevolg van die Griekse ellende. dat hij nog meer zetels uh, haalt. Hè. Maar ja, dan, dan is het volgens mij nog steeds zo. dat het CDA niet bereid zal zijn. om hem in het kabinet te laten. Hmm. En dan zit er dus voor hem in... of oppositie... of weer een gedoogconstructie. Ja, en, en als hij moedwillig het kabinet laat vallen... dan kan ik me ook voorstellen dat de andere coalitiepartijen... niet staan te springen om dan met hem dus, een nieuwe coalitie aan te gaan. Precies, dus met andere woorden... hij heeft er eigenlijk... de situatie die er nu is... is eigenlijk wel gunstig voor hem om daarmee door te gaan. Uh, dus ik, ik denk eigenlijk dat dat niet gaat... Uh, ik denk dat hij gewoon doorgaat... Ja, okay. Maar goed, je weet het zeker, hè. Nee, dat is uh, allemaal in de toekomst. We kijken nu uh, een beetje terug. Wat, wat was uw politieke hoogtepunt van dit kabinet? Nou uh, ja, dat zijn er het aantal. Ik denk dus dat het rare stukje wat uh, Mark Rutte heeft uitgevoerd met die Koengoes missie was natuurlijk toch heel bijzonder. Hè? Mm -hmm. Dus zijn belofte, toen, hij, toen dit kabinet aangesteld werd... dat hij met alle uh, partijen wil samenwerken en ook veel wil overleggen... die belofte maakt hij wel waar, vindt u? Dus uh, we drinken er nog een glas champagne op, zou ik zeggen. Wij drinken er nog een glas champagne op. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En, en natuurlijk, de, dus op een andere kant, de, ik denk dat de grootste gevaar voor dit kabinet blijft natuurlijk wel, de Griekse crisis, hè? Ja. Kijk, mijn standpunt is het standpunt uh, van het kabinet van jongens, uh, het is allemaal leuk en aardig. Je kan zeggen dat je Griekenland eruit moet gooien, maar we praten hier gewoon over ons eigen pensioen. Hè? Ja. We praten hier ook over onze eigen beurs die inklapt en uh, ga zo maar door. De economische verwevenheid is zo groot dat leent zich helemaal niet meer voor populistische krachtpatserij. Hè? Goed, de Europese ja. situatie die blijft spannend, maar, die denk, blijft gewoon heel spannend. De, maar dit kabinet zit er na onze zomerstop wel nog steeds? Dat denk Uh, Slechte spreken... ruststellingen ja, en dan spreken we u na, na onze zomersopweer. weer. Okay. Dank u wel, Arjen Boekenstein, voor deze terugblik ja. op het afgelopen politieke jaar. Dank u wel, Dag. bijna elf minuten over drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En we zeiden het net al: we blikken dit uur terug op enkele hoogtepunten van het eerste seizoen van dit programma. Om te beginnen, Nick en Simon. Zij staan later dit jaar natuurlijk in het Gelderdom voor, voor Symfonica in Rosso. Ja, en dat is natuurlijk een optreden voor een hele hoop mensen. En dus vroeg onze redactrice Ingelou Stol aan Nick van Simon of hij al zenuwachtig was. <lacht> uh, nee, het is ook helemaal niet juist. Uh, kijk, het is ons eerste stadionconcert, Dus voor ons uh, ja, lag de lat niet zo hoog. Het was eigenlijk uh, heel lekker onbevangen aan zo'n project beginnen... En, en eigenlijk zijn wij heel blij nu, uh, nu er al zoveel belangstelling is... en we een tweede concept kunnen aankondigen. En hoeveel willen jullie er minstens binnenslepen? Ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Ik, ik, uh, de nou, de verkoop loopt echt heel snel. We gaan per dag duizenden tickets over de toonbank. En we zien wel waar het schip stand. Kijk, wij zijn nu al tevreden. Het is voor ons nu al geslaagd. En wat nu komt is alleen maar mooi meegenomen. Nou, wij van Nog Steeds Wakker Nederland... willen graag een weddenschap met jullie afsluiten. Ben je daarvoor in? Ik ben altijd in voor de weddenschap, ja hoor. Nou, de weddenschap is als jullie minder dan zeven shows halen, dan komen jullie bij ons programma optreden. Wij hebben elke week live muziek. Maar als jullie er meer hebben, dan krijgen jullie van ons een verwempakket met taart, wijn, bloemen, van alles. Jullie, jullie zetten wel heel hoog in op zeven. Hè? In de, het is natuurlijk wel een tijd van slechte kaartverkoop. Nou, weet je, uh, ja, ik, ik denk dat ik hier maar gewoon in moet meegaan. Uh, dat, ik, ik vind het wel een hele leuke weddenschap. Ja, de teller die staat ondertussen op vier shows. Dus uh, wij bereiden ons stiekem al voor op de komst van uh, Nick en Simon. Gezellig, hier in mm. de studio. De meeste 16-jarigen staan in hun vakantie het liefst elke avond op een leuk feestje om vervolgens de volgende dag rond een uur of één in de middag weer wakker te worden. Maar onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling stond vanochtend om acht uur alweer op de Veduwe. Waarom? Dat hoor je nu. op ja. Ja, goedemorgen. Het is uh, nu ongeveer 8 uur ochtends. Heel vroeg. En ik sta nu op de hei. En als ik hier om me heen kijk, zie ik eigenlijk één grote vlakte. En dan in één keer schiet er een toren uit. Ik ben namelijk bij een filmset. Ja, Het is voor mij de allereerste keer, dus vandaar dat ik het best wel interessant vind. Um, er wordt vandaag namelijk een film opgenomen voor Studio 100. En Studio 100 kun je kennen van K3. Samson en Geert, dat soort programma's. En misschien ken je dit ook wel, namelijk Mega Mindy. Het is echt, nou ja, het is een soort van Michael Jackson onder de kinderen. Ze is echt een idool. En er wordt vandaag de derde film opgenomen. Mega Mindy en de Snoepbaron. En ook Dennis van de Geest heeft een rolletje in te pakken. Hij speelt een of andere sullige boef. Um, ik ga met hem praten en met Vree, oftewel Mega Mindy. Laten we gaan kijken, mensen. Hé, hey, Dennis van der Geest... Je speelt dus de, de boef, ja. maar, maar ik heb begrepen dat jouw pak er nog niet is. Er zijn wat scènes omgegooid. Ik heb natuurlijk een mooi boevenpak aan. Alleen helaas is dat vandaag even niet meegekomen. Dus dat komt volgens mij nu met een koerier uh, zo snel mogelijk uh, hier naartoe. Dus ik heb nog wel even pauze daarom kan ik zo gezellig uh, met jou uh, keuvelen hier. Dat is zo gezellig. Nee, maar, maar is er nou in het echt die Megamindie? Is het ook nog een lekker ding? Of, uh... Ja, dat... Uh... Ik, uh, ik vind het er wel goed uitzien, moet ik zeggen. Je hoort mij niet klagen. <laughs> nou, ja. Ik wens je veel succes vandaag. Ja, oké. Okay, uh, Dank je wel. Hé, hey Frey, Jij speelt... Uh... Mindy. <laughs> ja, jij speelt Mega Mindy, inderdaad. Um, het is nu ochtends. We staan hier op de Veluwe. Wat, wat zijn jullie vandaag gaan doen? Uh, Wel, we zijn vandaag uh, aan het draaien voor de mooie toren van Radio Kootwijk. Dus we zijn hier een stukje van de film aan het draaien. Ik kom natuurlijk nog net een beetje kijken in dit wereldje. Hoe is het nou? Heb je nou alleen maar blauwe MM's in je kleedkamer liggen of zo? <lacht> nee, nee zover ga ik niet. <lacht> ik ben al heel tevreden met een beetje fruit en een beetje water. <lacht> is sterren, allures. Nee, nee, nee, nee, daar beginnen we niet aan. <lacht> Voor de, voor de mensen van Radio 1. Die, die kennen Megamindi misschien niet. Kun je in, in, in een paar zinnen uitleggen wat Megamindi is? Ja, Megamindi gaat eigenlijk over een meisje dat bij de politie werkt. Um, en ze woont bij haar grootouders. En haar grootvader die is een uitvinder. En die heeft een heel speciale uh, machine ontworpen. Um, waardoor Mikke megamindie kan worden en als megamindie is een superheldin die, uh, die heel veel problemen oplost en heel veel boeven vangt en uh, ja. ja daarover gaat het eigenlijk in een notendop. vergeet je één ding, hoe zie je eruit? Oh ja natuurlijk, als megamindie verander ik helemaal in een gespierde, stroomlende. Roze, uh, blonde krullerige vamp. Ja. Maar, maar ik vraag me dan af, je bent 31 en dan loop je eigenlijk voor je werk in een roze pakje rond te huppelen. Wat, hoe, hoe, hoe zeg je dat tegen je vrienden? Ja, nou, dat is toch de droom van iedereen om zo lang mogelijk jong te blijven. Dus dat lukt me aardig, denk ik. Ja, voor mij ook. Nee, maar, maar... Hoe, hoe, gaat de, hoe gaat de film er een beetje? Wat is het een beetje het verhaal? Het gaat dus over een, een, een snoepfabrikant die de machtigste man ter wereld wil worden. En uh, daar heeft hij heel veel voor over. En uh, Megamin die moet hem uh, proberen vangen. Ja, en wanneer komt hij in de bioscoop? Um, als ik me niet vergis, ergens december. Wij gaan kijken. Ja, dat was onze 16-jarige verslaggever Rens Schooseling. En uh, ja, voor, voor de gelegenheid zit hij hier bij ons in de studio. Hoi Rens. Goeienacht. Ja, wij zijn een beetje aan het terugblikken op ons eerste seizoen... Uh, Nog steeds wakker Nederland. Wat heb jij als, uh, als jongste verslaggever van het stel? Wat heb jij nou uh, meegemaakt? Wat is jou het meest bijgebleven? Ja, wat mij het meest bijgebleven is, is denk ik toch... Uh, ja, mijn item met de zwervers. Zal ik merken het licht is toch. Vindt u dit nou wat? Pop? Ja, wat gebeurde er nou? <laughs> ja, nou ja, ik liep dus op, op een van die zwervers af die daar zat. En um, hij was er niet zo van gediend, in ieder geval, ja. dat ik hem wat vroeg. En uh, nou, dat heb ik geweten. En hoe is dat afgelopen? Ja, nou ja, dat, dat feestje werd toen afgelast omdat al die zwervers een beetje opstandig werden. Dus je hebt gewoon ja. eigenlijk een soort uh, rel veroorzaakt met jouw reportage. Ja. ja. Kijk. Ben je daar nou trots op, jongen? <laughs> een beetje, Dat een je beetje. Die arme zwervers een, een feestje mm. ontnemen. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, maar jij, jij hebt wel allerlei bekende mensen geïnterviewd het afgelopen jaar. Ja, dat klopt. En uh, een ervan was uh, Eberhard van der Laan. Bent u uh, vroeger ook naar de Wallen geweest? Nee, ik, ben, ik, zag, ik zag dat u heel erg stond na te denken. Ik denk, wat is er dan zo ingewikkeld aan wat ik zeg? Maar ik vind het een dappere vraag. Ik vind het wel mooi dat hij jou met u aanspreekt met je vijfde jaar. Ja, ja, mooi. Hij houdt het professioneel. Ja. Maar hij was niet naar de wallen geweest dus. Hij was er niet geweest. Ja, het was uh, een van mijn eerste items die ik maakte. Het was een sprong in het diepe. Want ik ging daar ja, helemaal alleen naartoe. En ik was doodsbang. Echt. Ik zweer dat ik had klotsen en oksels daar. Maar, maar uiteindelijk, ik ben levend weggekomen. Nou ja, en dan zou vragen stellen. Ja, <laughs> ja, nou ja. Dat uh, moet kunnen toch? Als je er toch staat. Ja, hè? boeien. Oké, okay, Rens. Nou, dankjewel dat je er even was. En uh, leuk dat we de afgelopen 45 weken van jouw reportages hebben mogen genieten. Ben je er in september ook weer gewoon bij? Tuurlijk. Oké, okay, heel goed. Dan hoor je dan, <laughs> Tot dan. weer. Dat is een... een heel fijn vooruitzicht. Juist. Inmiddels uh, staat de band weer klaar. Eepnot Mais is hier in de studio. En zij spelen het nummer Mornings Blue. the stain she made tonight, you're sleeping on the floor, you're sleeping on the floor. She sort of spilled black coffee on a spot where your carpet should be white, you're sleeping on the floor, what you do that for? she's dancing dancing through morning's blue dancing and then she favorite sandwich, peanut butter and bacon, whispering, honey, time to wake, honey, time to wake up, she sort of needs the bathroom, but you've blocked the bathroom door, you're sleeping on the floor, what you do with that? One of you, oh. Ja, zeker. <laughs> Eep Not Mice met Mornings Blue hier live bij ons in de studio. En uh, nog veel meer muziek dit uur, want uh, zij blijven hier gewoon te gast... en we hebben zometeen ook een overzicht van de beste live muziek... die wij hier hebben mogen ontvangen. Ja, ik vind het bijna eigenlijk jammer dat we die lijst al af, al af hebben... en dat ja. zij nu uh, nog even te gast zijn. Ja. Maar goed, het is uh, weer tijd voor een, een andere nog steeds wakker... Nederland klassieker. In ons uh, fijne radioprogramma bellen we natuurlijk graag met politici en hoogleraren... maar soms, heel soms, dan verlagen we ons niveau een beetje. Jokertje, gefeliciteerd! Hi, dankjewel, Gus. Ja. Hoe, <laughs> hoe is de sfeer daar? Ja, hoe is de sfeer daar? Helemaal top, waar zie je, je nou? Ja, is, is het lekker vol? Ja, dat begrijp ik. Hele volle bakje, is Helemaal top, Gus. Waar zie je, je nou dan dan? Ja, wij zitten gewoon in de studio in Hilversum. Stel het je aan wat thuis, man. Ja, tot hoe laat is het feestje daar ook? Oh? Ja, tot later duurt, Gus. Dus tot nu is het nog hele volle bakje. Ik bedoel, het gaat gewoon door tot uurtje of 7, eh, 8, denk ik. Maar het is nu half vier, uh, half s'nachts, je klinkt nog redelijk nuchter. Ja, ja, ja. Ja, dat klinkt zo hè? dat is, oh, dat is niet speek. zo. Bij voor is een beetje alles erin. Maar <laughs> het, het komt helemaal goed. Een special effect, dit. Klinkt wel. En nee. je, je bent 21 jaar geworden, hè? Je bent dus eigenlijk volwassen. Sterker drank drinken. Ja, maar daar waren wel eerder mee bezig, hoor. <laughs> wat, wat zeg je? Daar waren we eerder mee bezig. Oh, nee, daar, ik... was, daar was je al mee bezig. Ja, natuurlijk wel. Nu mag het. Nu ben je de meeste uit illegale zonde. Ik kan wel eerlijk zeggen dat ik gewoon, eigenlijk gewoon gereed verstond voor wat hij zei eigenlijk ja, in het hele interview. Daarom is het ook zo'n hoogtepuntje, Kasper. Ja, spraakverwarring met Jokertje van OO, Gerso. Ja, we blikken dus een beetje terug op het afgelopen seizoen en waar we ook regelmatig uh, uh, onze correspondent in Washington hebben gebeld natuurlijk in dit programma. Zo waren we bijvoorbeeld live bij de State of the Union, de parlementsverkiezingen, de government shutdown en we blikken al weken vooruit naar de presidentsverkiezingen van 2012. Een bewogen jaar in Washington en aan de telefoon onze correspondent Wouter Zanting een nacht. Goeiedag en nog gefeliciteerd met het afstuderen, Erik. Ja, dankjewel. Ja, ik afgestudeerd heb... vandaag. Ik had gewoon een 9, dames en heren. Het is ja, nou, fijn dat het heel Nederland tot nu ja. weet dat jij met een 9 met afgestudeerd. Hartstikke yes. goed. Uh, Wouter, we zijn uh, live getuigen geweest van veel spannende momenten met jou. Wat was, wat was jouw favoriet? Ja, mijn favoriet was het, uh, het live volgen en verslaan van de, ja, van de uh, Amerikaanse verkiezingen afgelopen november vanuit het uh, Radio 1 verkiezingscentrum in Washington DC. Dat was al. Ja, maar wat, wat veranderde er toen in de verhoudingen tussen de Democraten en de Republikeinen? Nou, tot die datum hadden de Democraten echt alle macht in handen. Ze hadden zowel de uh, president als wel uh, beide uh, huizen van het congres. Nou, tijdens uh, na die verkiezingen verloren ze dus het lagerhuis uh, aan de Republikeinen. En ja, want ze hadden namelijk uh, op het healthcare uh, voorstel, eigenlijk nou, echt hun macht nooit kunnen uh, kapitaliseren. Uh, het Amerikaanse publiek heeft ook nooit, uh, of de Amerikaanse publiek heeft ook nooit echt kunnen overtuigen uh, dat ze uh, beschikt over ja, enige kundigheid en daadkracht. Nou, heeft toch heel veel tumult geleid. Uh, zoals allemaal weten, Obamacare is er nog steeds dat ze afgeschaft worden, maar dat is nog niet gelukt. Uh, maar er zijn ontzettend veel gevechten geweest over ja, of het budget aangenomen moet worden en nu of de uh, het schuldlimiet van de VS moet worden verhoogd. En dat zijn we wel uh, gevolgen ervan. Ja. Ook waren we live bij de speech van Obama met zijn State of the Union. Wat deed hij toen voor uitspraken? Hij heeft het heel erg gehad over het creëren van nieuwe banen. Dat was zijn grote doel. En uh, hij heeft het ook gehad over zijn, uh, wat hij noemde dat Amerika een nieuw Sputnik-moment moest hebben. En hij wilde daarmee gaan investeren in schone energie en uh, in onderwijs. En heeft hij die uitspraak ook waargemaakt? Ja, veel doelen waren op lange termijn. Dus het is uh, moeilijk om daarop uh, vast te pinnen. Dus hij had tot de doel 100.000 leraren in 10 jaar. 80% uh, schone energie in 2035. Um, maar hij heeft ook heel veel ambitieuze plannen voor dit jaar over voor veel nieuwe uitgaven. Maar dat is allemaal eigenlijk nu al van de baan. Uh, het grootste deel heeft al het budget over online handelingen niet overleefd. Ja, en wat er nog van over is, dat zal uh, ja, de uh, debt limit uh, discussies hmm. ook niet overleven. Ja, met al die wisseling in het politieke klimaat is het natuurlijk ook lastig om uh, heel veel lange termijn dingen er doorheen te krijgen, lijkt me. Als jij nou het afgelopen jaar van Obama zou moeten samenvatten, hoe, hoe, hoe, zie, hoe zie jij zijn, uh, zijn year in office? Hij nou, heeft een heel zwaar jaar gehad. Uh, ik denk dat Obama het persoonlijk best wel goed heeft gedaan, maar hij heeft heel weinig medewerking gekregen van uh, de Democraten in het congres. Uh, ook voor de verkiezingen vooral. Ik denk, uh, ja, Obama is natuurlijk voor het buitenland, ziet hij, zien wij dat als natuurlijk de, de sterkste aan Amerika. Maar... Eigenlijk is de president helemaal niet zo heel machtig. En ja, hij heeft gedaan wat hij kon. Hij is best ambitieus geweest. Ik denk dat het ook nog wel een goede kans is dat hij nog een termijn wint. Maar uh, ja, ik denk dat hij zelf uh, wel teleurgesteld is over wat hij is bereikt. Ja, over die nieuwe termijn laten we daar even over hebben. Want we hebben het afgelopen jaar regelmatig uh, naar de verkiezingen van 2012 vooruitgeblikt. Welke uh, Republikeinse kandidaten zullen nu de grootste tegenstanders zijn van Obama, denk je? Nou, volgens de peiling op dit moment staat Mitt Romney nog steeds vooraan. Dat is de voormalige gouverneur van uh, Massachusetts. Hij is uh, gematigd en momoon het goede bekendheid. De uh, enige andere Republikeinse kandidaat die ik, denk dat, uh, uh, die ik denk dat mogelijk Obama zou kunnen verslaan is John Huntsman. Ook een Mormon en ook een uh, gematigd uh, voormalig uh, gouverneur van Utah. Hij is ook uh, ambassadeur naar China geweest. Uh, hij moet toen wel de voorverkiezingen uh, van uh, de Republikeinse partij gaan dienen. En dat wordt heel lastig voor hem, dat uh, ja, de zeer populistische Tea Party daar nu uh, de deal lekker te maken. Ja, je zegt de Tea Party, dat is Michel Beckman, ba toch? Sorry, dit is het laatste uh, gedeelte even. Dat was uh, Michel Beckman, toch, als ik het goed heb, van de Tea Party? Ja, Michelle Beckman is ook een van de, uh, ja, is ongeveer de, de leider uh, van, uh, de uh, van de presidentskandidaat van de Republikeinen van de Tea Party. Ja. Ja. ja. Maar zij maakt geen kans om het echt uh, tegen Obama te mogen opnemen, denk ik. Nou, het is zo'n kleine fringe, zo'n kleine groep uh, die dat uiteindelijk maar steunt, omdat dat misschien wel een meerderheid van de Republikeinen uiteindelijk voor haar is. Uh, ja, het grootste van de Amerikanen uh, ja, is, is helemaal niet zo extreem, is helemaal niet voor haar. Dus nee. ja, zij zal nooit genoeg steun krijgen om die verkiezingen, de, de algemene verkiezingen uiteindelijk te winnen. Ja, Maar jij noemt bijvoorbeeld Mitt Romney, dat is een mormoon zeg je al. Waar komen al die mormonen ineens vandaan? En, ligt, ligt dat zo, uh, zo niet, niet gevoelig in Amerika? Ja, er zijn helemaal niet zo heel veel Mormonen die komen altijd uit Utah, uh, maar ja, ik denk dat dit een beetje toeval is. Mormonen worden altijd wel gezien als hele vriendelijke mensen hier. Misschien heeft dat, dat er wel mee te maken dat ze daardoor goede politici zijn, want uh, ik bedoel, politici uh, in Amerika worden, ja, komen vooral naar boven omdat ze heel goed zijn in handen en, uh, en vriendelijk zijn naar, uh, naar andere mensen toe. Dus ja, dat zou ik kunnen verklaren, maar, maar is het uh, is het redelijk toeval op dit moment. Het is wel een, een, een, een zekere handicap, omdat... Ja, mormonen worden toch door ja. mensen ook gezien als een soort secte. Hè? Want ze hebben ook, sommige uh, mormonen hebben nog steeds meer vrouwen. En ja, ze denken over. Ja. Uh, uh, ja, so, sommige hormonen zelfs die, uh, zeggen dat je geen warme dranken moet drinken. <laughs> dus ja, dat nou ja. ja, wordt af en toe wat, uh, wat extreem. Ja, maar ja, als je als mormonen drie vrouwen hebt, dan moet je wel een beetje goed zijn in politiek, natuurlijk. <laughs> ja. Hey, dankjewel voor deze, deze terugblik en ook eigenlijk weer een beetje vooruitblik. Uh, Wouter Zantingen, live vanuit Washington. En bedankt ook voor, uh, voor de afgelopen tijd natuurlijk. Graag gedaan. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Het is bijna half vier. Het is tijd voor het Nieuwsminuutje. En daarvoor zit hier Bastiaan Nachtegaal. De grote brand aan de Keizersgracht in Amsterdam is zo goed als voorbij. De brandweer heeft rond een uur of drie het zijn brandmeester gegeven. Onmiddellacht ongeveer ontstond de brand. We belden eerder vannacht met ooggetuigen, Bijvoorbeeld persfotograaf Michel van Bergen. Uh, nou ja, de Keizersgracht is uh, aan één kant uh, helemaal afgesloten. En ze uh, zijn niet druk bezig uh, met bussen. Voor zover ik hier kan zien, aan deze kant uh, lijkt het één uh, monumentaal pand te zijn... waarvan de bovenverdieping uh, ja, behoorlijk... Uh, uh... Uh, ja, het is en de hele straat is afgesloten en uh, ja, het is uh, centrum-eenstad van Brussel. De brand was vanaf de overkant goed te zien. Mevrouw Janotte, want aan de andere kant van de gracht. Op het dak ongeveer begonnen en het was eigenlijk in vijf minuten één grote vuurzee. En het hele pand stond in brand? En het hele pand stond uh, in brand en het pand ernaast. Begon het dak ook in brand te raken. En de brandweer heeft dat uh, vrij snel onder controle gekregen. Het was een klein brandje in het Pantanaast. Maar de brandweer heeft toch 35 omwonenden geëvacueerd. De buren zijn ondergebracht in een hotel. Er zijn ook twee gewonden. Bij de brand raakte een politieagent licht gewond. Die is ter plekke behandeld. Een andere agent die kreeg brandend materiaal in zijn gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. We hebben geprobeerd contact op te nemen met de Amsterdamse politie. Maar die weigeren ons te woord te staan over de toestand van de agent. Omdat de woordvoerder lag te slapen. Tot zover het nieuws rond de brand. We houden het voor u in de gaten. En tot zover het. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bastiaan Nachtegaal. We houden al het nieuws in de nacht in de gaten. Dankjewel moeten de naam Wakker Nederland natuurlijk wel eer aandoen. En zei Erik, we hebben de afgelopen 45 afleveringen... van Nog Steeds Wakker Nederland een hoop uh, hoogtepunten meegemaakt. Wat te denken van al die live muziek die we hier elke week hebben. Ja, het is mooi dat het ook elke week gelukt is... om iemand zo gek te krijgen hierheen te, te komen. Ja, het is niet, we hebben in één week zonder gezeten. Nee. En uh, omdat in zo'n terugblik op het afgelopen jaar... de muziek natuurlijk niet mag ontbreken... hebben we op de redactie hier een, een stemming gehouden... over de beste live muziek hier bij ons. Ja, Zowel de redacteuren als Casper en ik... hebben elke een persoonlijke top 10 gemaakt. En die verschillende top 10 zijn op een opgegooid en de uitkomst is... De wakkere top 10. Na de uitzending kunt u op radio1.nl slash Nederland de volledige top 10 beluisteren en wij nemen de top 5 met u door. Nummer 5. nummer 5 staat N Cham Rosie met het nummer In Need. Deze zangeres was de gast op 27 oktober en de hele redactie was gelijk fan van haar. Ja, zeker. En bij onze derde show op 22 september was de Utrechtse zanger Bart van der Leet de gast. En uh, uh, hij maakt prachtige singer-songwriter-muziek en uh, die speelt hij met een rauw randje. En daarom is hij terechtgekomen op nummer 4. On her flower bed getting ready for the night She asked me to lay down beside her And to wait till she'd close her eye. We hoorden een stukje van het nummer A Flower Bed. Nou, meestal hebben we bands in uh, kleinere akoestische bezetting hier in de studio. Maar dat was niet het geval op 23 februari. Want toen werd de studio gevuld door de dames en heren van de Amsterdam Jazz Collective. Die naast ons in een intiem cirkeltje geweldig muziek speelden. En daarom staan zij op nummer 3 met Things Aren't Meant To Be Logical. Nummer drie. of the Ja, dat was ook vet. De meeste bands in ons programma die zijn van Nederlandse bodem. Als ik het goed heb, zijn in de 45 weken maar twee keer een buitenlandse artiest... of band hier over de vloer geweest. Ryan Joseph Burns is een opkomende singer-songwriter uit Schotland... die in Nederland was voor een paar optredens. Op 15 december was hij te gast bij ons en na het horen van Song4 dancer, wisten wij dat het een kwestie van tijd is tot deze zanger gaat doorbreken. Nummer 2. Just like me. Hey, Wat een uithaal, hè? Ja, prachtig. En dan vraagt heel Nederland zich natuurlijk af... wie is nummer 1? Ja, ondanks dat de meningen achter de schermen iets wat verdeeld waren over deze top 10... was het overduidelijk wie er op nummer 1 moest eindigen. Op 1 december veranderde onze kleine Radio 1 studio opeens in een donker, donkerrokerig bluescafé... en werden wij betoverd door het spel en de zang van Ralf de Jong. Hij staat op nummer 1 en we hebben hem gelijk maar even uh, wakker gebeld. Ralf, goedenacht. nacht. En uh, gefelicite Hallo allemaal. gefeliciteerd, echt. hè? Dankjewel. Ja, oh. echt tof. <laughs> wat gaat er door je heen? Wat, wat dacht je toen we het, uh, het nieuws uh, brachten? Yeah, joepie. <laughs> <laughs> zeg, hoe gaat het nu met de muziek met jou? Uh, ja, dat gaat heel goed. We hebben het, net de platen nu lekker uit uh, die we met de band hebben opgenomen. De Crazy Hearts, toch? Ja, Crazy Hearts. En uh, ik heb heel uh, goede recensies over de plaat. Ja, we spelen lekker op festivals en zo vrijdag op de Zwarte Cross. En uh, dus ja, we worden heel af en toe op de radio gedraaid. Dus maar, langzaamaan steeds meer. Nog niet genoeg, uh, hè? Nee. Waar, waar blijft die doorbraak, vraag ik me dan af? Oh ja, dat weet ik niet. Hoor. Dat is echt geen idee. Maar in ieder geval dus wel op de Zwarte nee. Cross te bewonderen. Ja, ja. inderdaad. Nou, dat is dus dit weekend, Ralf. We willen, je, we willen je heel erg feliciteren en bedanken dat je hier bij ons was. En we gaan dan een nummer van jou draaien... wat je hier live bij ons gespeeld hebt. En ah. uh, het nummer waar wij allemaal fan van zijn. Dat heet Mother. Okay. Nummer 1. Oh, geluid. Cool. Oh, switcher. Dark in the morning when I go rolling in Jasmine Town. It's so dark in the morning when I go rolling in Jasmine Town. Right, Richard. Mission. Let's play this song. He "Called Dust My Room." Yeah. She's my good girl over there. I'm gonna call up China. See if my one and only love is there. If I can't find her in China. And I believe, Lord, eh? And I believe I dust my brain. Huh? I believe, Lord, eh? I believe I dust, my And drive my truck to the other end of the world. It's Ralf de Jong met de nummer Mother zoals hij dat speelde op 1 december bij ons in het programma. En na afloop van deze uitzending kort daarna kunt u op radio1.nl slash Nederland de complete top 10 vinden en ook beluisteren. Ja, van muziek gaan wij naar comedy. Het is tijd om te lachen met onze huiscomedians Stefan Pop en Herman Otten. jongens wat is hier gebeurd Hogerland een auto nee nee dit geloof je toch niet Fletcher Onder wordt hard gevallen wat een in die hekken dit is niet dit kan niet waar zijn iedereen heeft deze beelden gezien van de Tour de France waarin een auto van de Franse media een ongeluk veroorzaakte waarbij Johnny Hogerland met 65 km per uur het prikkeldraad invloog. wij van dit programma hebben beslag weten te leggen op de audio van de gesprekken in de auto net voor het ongeluk Laten we er even naar luisteren. Monsieur de chauffeur. Hoe chauffeur. Oui, je suis désolé maar je ik hoorde dat John je al te de bicyclette. hoe Je Quoi Tu un neuf dans l'hôtel Non. Hier Non. Est-ce que Non, c'est pas drôle. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas drôle. oui. Tu me connais comme, comme, comme, comme, un, comme une, une personne uh, Non. Oui. Non. Je... tu mère, tu mères Tu es sérieux Oui. oui? Non. Hier in het hotel. Toe is serieus. Oui, Johnny O'Gorlan. Maar. En moesuur. Johnny, soeur... jo, jo, Johnny O'Gorlan, dit dat je moesuur. Moesuur. Neemt pas niet goed in het bed? Nee. Nee. Hij zegt, er niks van. Dat is wat Johnny O'Gorlan zegt. Johnny O'Gorlan. Moesuur de Herman, c'est Dick dik en. Uh, zij ligt gewoon op bed en zij doet niks. En zij heeft een dikke kut. Journeau Golan! Ja, Journeau dikke kut is dik. En hij heeft een dikke kut. Je sweeps, En hij heeft een kut. En hij heeft een dikke En op de... kut. En hij heeft een kut. En Herman, heeft een kut. ze hij heeft een kut. Herman! hij heeft een grapje. En een grapje, En een auto. Nee. Nee. Dit geloof je toch, niet? Fletcher owner wordt hard gevallen. in die hacker, dit is niet, dit kan niet waar zijn. U hoorde onze huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten ook voor de laatste keer dit seizoen. Maar zij zullen ook ongetwijfeld in september er weer bij zijn. Het hele uur laten we u al een, een paar fragmenten uh, horen van onze hoogtepunten van het afgelopen seizoen. We hebben er nog één voor u in petto. Onze redacteur Anne de Jong belde bij de 35ste verjaardag van Sesamstraat met de leukste muis van Nederland. Goedenacht, uh, Inimini. En uh, allereerst gefeliciteerd. Hè? Huh? We... Oh, volgens mij. Vol, wat is me. er? Wie, wie belt er nou? Ja, Anne van de Radio. Want uh, we mochten nog bellen, want uh, je bent 35 jaar geworden met Sesamstraat. Maar ik was toch al lang te slapen. Oh, oh, sorry, sorry. Uh, hey. Maar nog ben, wel ik van... ja. ben ik jarig? Ben ik vandaag jarig? Nee, heel Sesamstraat is jarig. Die is 35 geworden. Nee, eigenlijk gisteren. Oh. ja, dat is waar. Ja, Sesamstraat is jarig. <lacht> oh, leuk, hè? Ja, hebben jullie het ja. groot gevierd daar in de, in, in de straat? Ja, we hebben heel veel feest gehad en, en, en we hebben allemaal taart gegeten. En um, met heel veel kaarsjes, wel, wel 35. <lacht> en, en, uh, en we hadden ook allemaal lekker eten en limonade. En toen hebben we gezongen, lang zal Zevenstraat leven. Ja. <lacht> Ja, het was wel een hoogtepuntje, Casper. Inimini mini in de uitzending, dat nou, hoor je niet vaak. Het enige echte. Het is 16 over half 4. En ja, de tour is weer leuk, want wie hoor je nog over doping? Onze columnist Diederik van Zessen in ieder geval niet. En zijn mening hoor je zometeen. Maar eerst het laatste live nummer van vannacht. De band die hier te gast is, heet Ape Not Mice. En ze spelen het nummer Liar Lucky Trier. trees are trying to look old, and they get sick and tired of the crap that you sold. You said you had all the power in the world, but you couldn't turn me to gold. dirty puddles i'm hunting you down and you won't win the struggle i happen to have a bumblebee somewhere in the family my mama talks with trees so get fit in your knees for the tables of Done it's your Lucky Trier van Ape Not Mice. Zij waren uh, deze nacht bij ons te gast. Uh, pop jazz met een knipoog. En uh, Dide en Mark die schuiven nog even bij ons aan, hier aan tafel. Ja. Hartelijk dank, dat was, uh, was mooi. Zijn jullie nog een beetje wakker? Uh, <laughs> Zo'n virus. uur snak. Ja, ik heb er moeite mee. <laughs> ja, was niet te horen in de muziek, uh, gelukkig. Nee. Oh, nou, dat was een goede test. Ja. Ja. Hey, jullie hebben een album uit. Hoe heet die plaat? Every Stain Tells a Story. Every stain, dat is eentje van Steen. Maken. Elke uh, vlek. Elke vlek vertelt een verhaal. Ja. Wat, wat voor verhalen kan een vlek zoal vertellen? Nou ja, vlekken zijn een soort van de bewijzen van dingen die je hebt meegemaakt. Dus eigenlijk is een vlek is heel ranzigs. Maar het kan eigenlijk ook een heel mooi verhaal hebben, een heel mooie kant. En dat ja. is wel een interessant iets. Heb jij thuis vlekken die je mooi vindt, Kasper? Je hebt wel een witte blouse aan. Ja, zit ja. er een vlek op. Dus we kunnen nogal vlekken gaan maken op deze <lacht> <Ja>. historische laatste <lacht> ik, uitzending. Ik, ik, ik, ik heb hier een vlek. Ik denk dat dit het verhaal vertelt over de maaltijd, maaltijdsalade die ik heb. Ik kan ook heel veel... Er vloeit hier ook heel veel koffie. Dus er zijn heel veel mogelijkheden tot vlekken. Ja, dat is waar. Maar dat is mijn stal om vier uur s'nachts. <lacht> ja. Wat, uh, wat uh, zijn jullie de plannen voor de komende tijd? Um, nou ja, we hebben nu dus net een nieuwe single uit. The Spuddy Nose. En we, gaan op de, we mogen op de Zwarte Cross spelen... En naar Giel. En uh, we gaan nog uh, jazzfestival spelen in Leiden en in, in, uh, in Helmond. en nou, We gaan gewoon uh, lekker bezig. Zullen we een weddenschapje maken? Jullie zijn binnen een jaar doorgebroken. Echt? En dan komen jullie nog een keer terug bij nog steeds in Nederland. En als jullie niet doorgebroken zijn, ja dan gaan we het nog een keer proberen. En wanneer is, waar is dan een jaar... Het is 365 dagen. Ja, ja, ja maar dan, dan is het... Binnen een jaar. Voor, oh, voor de zomer 2012. Volgende 13 juli. Ja. ja. Okay. Lijkt me, me goed. Ja, hebben op. jullie een website? Ja. www.apenotmice.nl ja, Hoe, hoe komen je aan de... die naam eigenlijk? Ik heb toch wel Ape no meese, ken je Ja, natuurlijk. Ja, voilà. Ja. ja, voilà. Maar als je dan in Engeland doorbreekt, dan snappen ze dat helemaal niet. Nee, maar dat is juist leuk. Nee, dan, dan, weten ze, ja. alle, dan hebben alle Nederlanders door dat het een soort van Nederlands grapje is. Oh, ja. Apen zijn ook geen muizen. Dat is ook heel logisch. Nee, want sommige mensen denken dat er ruzie was in de dierentuin. Maar dat is niet zo. Mensen in Engeland denken, oh, dat is dat rare bandje uit Nederland. Ja, dat rare met apen en geen muizen. Nou, We willen jullie bedanken dat jullie hier waren bij ons vannacht. En een goede reis thuis. Heel veel succes. Inderdaad. En tot volgend jaar in ieder geval. 13 juli jongens. Remember. En de mensen thuis kunnen ook op radio1.nl slash nog steeds wakker Nederland deze vier live nummers nog een keer terugluisteren. Mochten dat willen. Wij nemen nog even een kijkje in de nu al rijke historie van nog steeds wakker Nederland. De Congolese rebellenleider Jean-Pierre Bemba staat op dit moment terecht voor het internationale strafhof in Den Haag. En de Belgische journalist Dirk Droullans reisde een tijd lang mee met deze meedogenloze man. En weet nog goed dat Bemba ooit de Spice Girls zag en die, uh, die moesten van ons weten waar hij woonde. En dat, enfin, wij dachten dat dat in Londen was. En toen is hem de hele tijd zijn een uh, chef-staf van zijn leger aan het bestoken geweest met vragen over wat er allemaal nodig was om Londen aan te vallen, om indruk te maken op die vrouw. En die type, dat was een, een Oegandese, hè, dus een, een, een echte harde Oegandese vechter, die wees echt niet waarom het had, omdat hij aanvankelijk niet goed kon inschappen om, of Bemba dat nu meende of niet. En een duurvrouw lachen door te gieren van het lachen, dat was, uh, enfin, dat was dan grappen en grollen, weet je wel. Het, uh, dus dat was allemaal heel plezant. Maar een andere keer hebben we dan eens meegemaakt. Dan kreeg jij een telefoon binnen... En dat was goed gezin tot op het moment dat hem die telefoon kregen, ineens enfin, ook weer zo donderbliksem op, op, op, op een paar seconden tijd. En dan nadat hij een telefoon gedaan was, zei hem even niks, maar toen liet hem de chef-staf van zijn leger komen. En dan zei hij hem letterlijk tegen die gast, dat hij binnenkwam, in het Frans uiteraard, maar, uh, maar dat was iets in die strekking van, ik had hier net een idioot van UNICEF weer aan de lijn. En ze we willen weer een demobilisatieceremonie voor kindsoldaten organiseren. Kunnen jij niet tegen binnen een paar weken vijftig snotneuzen van de straat halen en in uniform steken, dat we die aan die tip kunnen meegeven? ...zodat we weer een tijd van die zijn gezaagd vanaf zijn. En dat is effectief gebeurd. Het wordt weggeveerd, maar dat was de Dirk Drouwlands... ...die vertelde over zijn ontmoetingen met Jean-Pierre Bemba. Juist, terwijl de band achter ons alweer druk aan het inpakken is. een grote contrabas gaat natuurlijk niet in één keer mee naar huis. <lacht> maar uh, wij gaan naar onze uh, radiocolumnist. Ja, ik heb de afgelopen weken weer op het puntje van mijn stoel zitten kijken... ...en volgens mij ben ik niet de enige... ...want onze columnist Diederik van Zessen is ook een echte wielerliefhebber. En dan heb je het wel eens zwaar te verduren. Ieder jaar krijg ik het weer te horen. Waarom kijk je toch? Het is allemaal niet eerlijk, Jos. Ze staan toch allemaal stijf van de doping. Echte winnaars zijn er niet bij. En elk jaar lach ik weer om dit soort reacties. Ik sla het advies in de wind en ga zitten kijken. Of ik nu tijd heb of niet. Want de Tour draait niet om winnaars. De Tour draait niet om het resultaat of om lijstjes. De Tour draait om verhalen. Om helden en antihelden. De Tour draait soms meer om iemand die laatste staat... dan om de gele trui. U bent het niet met me eens dan zat u vast niet te kijken, afgelopen zondag. Jongens, wat is hier gebeurd? Hoogeland. Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Want oh, wat vonden we het allemaal erg. Wat een schande dat die Franse bestuurder hem... indirect in het prikkeldraad reed. En het was nog een vrouw ook. En het was een complot. Maar hebben we wel door dat dit nu juist het mooiste is? Dat de schrammen, de pijn in de ogen, het bloed op de kuiten... dat dat het verhaal is... Alsof er voor onze ogen in onze huiskamers een roman geschreven werd. Die val, die fascineerde. Die uitspraak achteraf wellicht nog meer. Ja, ik keek naar mijn benen en ik zei: het eerste wat je denkt, is verder fietsen. Alleen ik keek naar mezelf en Missje was er gelijk, ik nieuwe broek, dokter verzorgen. En ja, net keek in de bus. Ik dacht alleen dat dit was, maar ik heb hier een snijwond. Ik heb hier een snijwond. Johnny, de Martelaar, is de held van de eerste week in de Tour de France. Johnny is wat het leuk maakt. Of, voor wielerliefhebbers, Johnny is de Kenny van Hummel van 2011. Onze Johnny, de trotse zeeuw, is opeens wereldnieuws. En zo zit Johnny Hogeland een dag na die ongelooflijke gebeurtenis... ontspannen te ontbijten. Niet veel later is de wereldpers massaal uitgerukt. Van Europa, Australië tot aan Amerika. Iedereen wil alle details horen. Van pechvogel en doorzetter Johnny Hogeland. Dus wat kan ons het schelen wie er doping gebruikt? Wat kan ons het schelen wie er wint? Ik ben heel benieuwd of er de tijdens deze tour nog meer page turners geschreven gaan worden. Ja, wij, ook, wij ook, Diederik, en morgen gaan de renners het in ieder geval weer proberen... in een vlakke etappe van 168 kilometer. Het is bijna drie minuten voor vier. Dat betekent dat uh, deze laatste aflevering van dit eerste seizoen... van Nog Steeds Wakker Nederland er bijna op zit. Ja, Casper, en het is uh, ook jouw laatste, laatste aflevering... want jij ja. gaat afscheid van ons nemen. Ja, waarom? Ja. Met, ja, met pijn in het hart, hoor, moet ik er ook Oei. bij zeggen. Ik, uh, ik heb vanaf 1 augustus een nieuwe voltijdbaan... en dat is uh, niet echt meer te combineren met dit nachtwerk... Nee, hè? Want je oh, moet ja. op zes ochtends beginnen. Hè? Ja, nou, dan zou ik in principe in één keer door kunnen, maar twee werkdagen achter elkaar. Dat uh, kan je een keer doen. Maar niet uh, week in, week uit. Maar dat gezegd hebben ik, uh, uh, ik heb er altijd van genoten. En jij, Erik? Ik heb ook van jou genoten. Ik oh, vond de, het uh, altijd weer een, een eer om rechts van jou te zitten. <laughs> wat, uh, wat als je nou terugkijkt naar het afgelopen jaar, wat waren voor jou uh, persoonlijk de hoogtepunten? Nou ja, überhaupt. De eerste aflevering dat we hier zaten. En überhaupt op Radio 1 waren. Dat was toch wel een hoogtepunt voor mij. Maar uh, ja, het, eigenlijk de tijd dat we echt begonnen politiek geïnteresseerd te raken... en Tweede Kamerleden aan de haak sloegen, dat, uh, daar ben ik wel blij mee. Ja, en dat je iedereen gewoon aan de telefoon krijgt op Radio ja. 1... ook al is het midden in de nacht... Dat, weet je, dat, dat is natuurlijk allemaal live. Dat waren we natuurlijk ook niet gewend dat iedereen zomaar mee wil werken. En uh, uh, ja, we moeten natuurlijk ook even nog bedanken alle leden van WNL die uh, <laughs> dit programma mogelijk hebben gemaakt. Want zonder, zonder jullie uh, hadden wij hier ook niet gezeten. Ja, en de Nederlandse belastingbetaler. Precies, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Bastiaan Nachtegaal zit hier ook al, zometeen de laatste aflevering. Nu al wakker Nederland van dit eerste seizoen. Uh, gaan jullie nog iets bijzonders doen? Een gewichtig afscheid. Ik dacht dat we de hele zomer doorgingen met speciale programma's. Ja, ja maar niet, met, Casper. Nee, nee, nee, niet maar met Kasper. Nee, niet met Maar goed, daar, daar zijn we nu klaar mee. Ja. Zo'n programmering, u kunt gewoon uh, blijven luisteren volgende week. Maar laten we beginnen met het volgende programma. Wat gaan jullie doen? Ja, uh, toch, ook wij nemen gewichtig afscheid. We gaan ook eventjes terugkijken op het afgelopen jaar, nu al wakker Nederland. Even kijken wat er allemaal gebeurd is. Wat nou echt hoogtepunten waren. Maar we hebben ook natuurlijk uh, de nieuwste kranten en tijd. Die uh, in de loop van vandaag weer op de mat gaan vallen. En we hebben vast doorgenomen wat erin staat. Oké, okay, dankjewel, Bastiaan Nachtegaal. Straks na vier uur, nu al wakker Nederland met jou en Kameran Oela. Uh, dit was het voor ons. Vanaf volgende week begint uh, de zomerprogrammering van WNL. Waarin uh, mensen zoals u en ik. Gewoon radio-ideeën hebben in mogen sturen en gewoon uh, ja, vier uur zendtijd krijgen. En volgende week begint dat met Ernst-Jan Fout en uh, Alexander Klupping Die gaan samen een programma maken. Ik weet eigenlijk niet precies uh, wat ze gaan doen, maar ik ga zeker luisteren. Ze hebben, ze hebben in ieder geval vier uur gekregen. Dus ze zullen ongetwijfeld iets te bedachten hebben om dat vol te krijgen. Ze zullen, ze zullen een plan hebben, maar voor mij is het een verrassing. Maar uh, reden genoeg om lekker spannend tegen je radio aan te knuip, uh, kruipen volgende week. Uh, nogmaals bedankt voor het luisteren. Erik ook bedankt. De redactie bedankt. Etcetera, etcetera. En uh, tot de volgende keer. Zou ik Juist. Gaan. En dus zometeen na het NOS-journaal van 4 uur. Kunt u luisteren naar Nu Al Wakker Nederland. Voor de mensen die net wakker worden. En willen weten wat morgen brengt. Met Bastiaan en Camran. lekker ding, Want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch,